Twee uur jobboot met het NOS-journaal. In Egypte zijn nieuwe ongeregeldheden uitgebroken na de veroordeling... in hoger beroep tot de doodstraf van 21 hooligans. Die stonden terecht voor hun aandeel in de voetbalrellen van vorig jaar februari... waarbij 74 mensen om het leven kwamen. Onder de veroordeelden zijn twee politiecommissarissen... en vijf andere politiemannen...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 In Kenia heeft Uhuru Kenyatta de presidentsverkiezingen gewonnen. Hij behaalde een absolute meerderheid... waardoor er geen tweede ronde meer nodig is. De belangrijkste tegenkandidaat van Kenyatta, premier Odinga... zegt dat er gerommeld is bij het tellen van de stemmen. Hij stapt daarom naar de rechter. Kenyatta moet in juli terechtstaan bij het internationaal strafhof in Den Haag. Hij wordt ervan beschuldigd dat hij een van de aanstichters is... van het geweld in Kenia na de verkiezingen in 2007... waarbij meer dan duizend doden vielen... Scheidsrechters en grensrechters zijn voor de invoering van nieuwe maatregelen om incidenten in het amateurvoetbal te beperken. Dat blijkt uit onderzoek van de actualiteitenrubriek 1Vandaag in samenwerking met de KNVB en de scheidsrechtersvereniging COVS. De ondervraagde arbiters stellen onder meer voor om de gele kaarten te vervangen door een tijdstraf. Ook willen ze dat alleen de aanvoerder praat met de scheidsrechters.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 Er is een flink ongeluk gebeurd op de A10, ring Amsterdam-Zuid richting Den Haag. Bij de rijstaat 3 kilometer verder. er. zijn ook twee rijstroken dicht. En een viel op de A325 Arnhem richting Nijmegen door werkzaamheden. Tussen het Gelredoom en Elstaat 2 kilometer. Hé, hey, kijk, daar op dat dak. Daar zit er één. En daar ook. En daar! Een miljoen zonnepanelen. Dat is het doel van natuur en milieu. Veel mensen hebben ze al. U nog niet?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 Ja, welkom dames en heren bij de Tros Auto Autoshow, het autoprogramma op Radio 1. Nou, nou, nou Tros elektrische autoshow. Nee, ja, ja, alleen vandaag even, hè? Oké. Okay. Nee, is niet waar, want we hebben ook straks een hele mooie Jaguar XF Sportbrake. Ja, een diesel. Ja, maar, maar lekker het staat hier voor de deur van het mediapark. staat en wel een he? unieke wagen. Tesla Model S. Ja. Ja. Hé, hey, wie heeft dat? Wie kan dat zeggen? Mark, Wij. Wat? Dat die auto er staat? Ja, maar voor de deur? De, de man die erin zit is misschien nog wel belangrijker dan die auto zelf. Oh, toch, is ook wel aardig. Nou, Frans, ik zag, ik, hij staat bij een laadpaal. Wie, die die man, of? Zonder, die auto? Oh, die... zonder touwtje. Ja, dat is niet nodig. Kat niet nodig. Ik had niet nodig. Ik had genoeg ruim. Precies. Ik en, denk, ik geef hem je even. Ik leg hem even voor de en, en, en u hoort nu Joost de Vries. En, ja, dan zou je zeggen, wie is Joost de Vries? Het enige Nederlandse directielid van... Tesla, een Amerikaanse autofabrikant die elektrische auto's bouwt. En de grote baas van de tent heet Elon Musk. Ik vind het altijd een hele mooie naam. Want het is een soort naam die je alleen maar in een science fiction film kan tegenkomen. Elon Musk heeft geld verdiend in Silicon Valley. was een van de aandeelhouders van, de, van Google. als, ik het, als PayPal. Het, oh, PayPal, sorry. Heeft er heel veel geld mee verdiend. En doet allerlei dingen. Gekke dingen. En ja, directielid in een eigen Amerikaans bedrijf met Elon Musk, de baas. Maar ja, dan zeg je: iedereen is directielid in Amerika. Als je die kaartjes wel eens krijgt, is iedereen vice president van het een of het ander. Hoe belangrijk is Joost de Vries op de, op de grote ladder? Van, van Tesla. Van Tesla. Um... Ik heb iemand op speed dial staan. Is dat voldoende? Ja, en heeft hij jou dan ook op speed dial <laughs> ja. staan? Helaas wel, ja. is <laughs> shit van wie is dit nummer nou? Maar ook <laughs> ja. die, vet, die belt de hele tijd. Ja. Ja. Nee, wat, maar goed. En wat, wat, wat doet Joost de Vries binnen Tesla? Um, service. Wereldwijd service. Hm. Het opbouwen van uh, onze werkplaatsen. Uh, de telefooncentrales waar de klanten mee kunnen samenwerken. En ja, het opbouwen van het, het gezicht wat de klant eigenlijk het meeste ziet van Tesla. En, en, en in die hoedanigheid ook te maken met de nu al legendarische Rogier Kroijmans? Die, hier in die Nederland. heb ik heel geregeld, ook aan de lijn. Kijk. Op de speed dial. Ook op de speed dial. Kijk. En wat, wat is je achtergrond? Wat is je achtergrond? Um, instituut voor autohandel, Driebergen. Ja. Um, daarna bij uh, Volvo. In uh, Rusland, België, Zweden, Brazilië. En dan vol Volvo Bus in China. Ja. En uh, toen naar Mac Trucks in Amerika. En ja. ja, nu Tesla. Parnoel, en hoe kom je dan bij Tesla binnen? Ja, ze belde me een keer op. <laughs> en je was toevallig thuis. Ja. En hij stond op de speed dial. Ja. Maar dat is, dat is wel geestig. Dan kom je ineens in zo'n in zo bedrijf. Want laten we één ding stellen. Meneer Elon Musk had tot aan de, de Tesla Roadster nog nooit een auto gebouwd. Nee. Ook nog nooit een raket gemaakt. En nog nooit een raket ja. gemaakt, maar laten we even concentreren op auto's. <laughs> Hij heeft een enorme fabriek uit de grond gestampt. Een helemaal nieuwe state-of-the-art fabriek... waar alles gerobotiseerd is zo'n beetje. Ja. En jullie bouwen straks 100 auto's per dag. Hij is daarmee ineens, out of the blue, een soort tweede Henry Ford aan het worden. Is dat nog wel, gaat dat wel goed, vragen wij ons dan af, als leken. Ik, ik, zes maanden geleden bouwden we één auto per week... Mm -hmm. We bouwden nu 100 per dag. Ja. Dat kan niet. Het gebeurt. Hm. Um, zes maanden geleden draaiden we verlies. Drie maanden geleden draaiden we verlies. En nu zegt Elon: "Nou, nu gaan we een winst maken." Hm. Dat kan niet. En dat gaan we dus ook over een paar weken zien of dat kan of niet. Ja, want die eerste auto's worden nu die Model S wordt uitgeleverd. Dus eigenlijk is het eerste de serie eerste serieuze auto. Die Roadster was natuurlijk om te laten zien dat het kunstje kan. Ja. Dat het was echt puur concept. Van? Precies. En dit is een eerste eigen ontwikkeld ding Wat maakt die auto nou zo oh, bijzonder? Oh, oh, Bastiaan. Ja. Jij bent zo enthousiast over Tesla... dat je gewoon helemaal het nieuws vergeet. Nee, nee, nee. nee, nee. Daar gaan we zo naartoe. Maar ik wil dit nog even weten. Oh, oké. Okay. Maar, maar ik ben helemaal nerveus, man. Ik, eh, Waarom? Nou, oh, je wilt ik, nieuws gaan doen. Ja. ja, dat begrijp ik. Maar, maar, maar, maar even wat, dan nog. Ja. Wat maakt die auto zo uniek? Ik denk het belangrijkste is dat het niet gemaakt is als, als een puur een elektrische auto. Het is gemaakt als een auto. En hij is ook elektrisch. Hm. Dus je hebt een hele lange actieradius in de, in de accu zitten... waar de meeste mensen bang van waren. Uh, en het, is, het moet zich bewijzen in de markt als een auto. En dan heeft hij als voordeel dat hij elektrisch is. Hm. Ik denk dat dat het grote verschil en, was. En er goed uitziet. Want en hij moet er ook goed ja. uitzien. Er wordt natuurlijk wat treurigs gebouwd hè, op de wereld... Ja. als het om elektrisch gaat hè, en hybrides. En hij, hybrides. Heeft, en hij ja. heeft een frunk. Wat dat is gaan we straks vertellen... maar een Frunk, een frank. Ja, een frunk. ja. Dat is je. Oké. Okay. Nee, die is eh, voor mij niet. Heb ik namelijk nou ook, heb ik al een jaar. To Frank of not to Frunk? Ja, that's the question. Zo is dat. gaat we nou, nieuws? De, we praten zo. De, uit. Ja, maar. Ja. Nou, oké, okay, ook in ja. nieuws, maar toch ook Tesla. <coughs> ik heb op uh, de auto van Genève uh -huh. rondgelopen afgelopen week en daar was ook een stand van Tesla. En daar stond niet, er ja, stond ook de Model S, maar ook de Model X. Een prototype met vleugeldeuren, een beetje onzinnig en dommig en oké, maakt niet uit. Maar als je daar een, zal maar zeggen, een bruikbare auto van bouwt, qua carrosserie. potje dan door nog eens aan toe. En dan moeten we denken aan een En mooi achtig apparaat. Een beetje BMW X6 gekrompen en dan drie keer zo mooi. Nou gaat dat al snel. Dat is niet zo moeilijk. Nee, maar die Model X ziet er goed uit. En die komt er ook? Ja, die eerste afleveringen die gaan eind volgend jaar zijn... En dan uh, hm. Europa, denk ik, dat het begin 2015 wordt. Helemaal dezelfde drivetrain als, als, de, als de Model S? Nee, het wordt een uh, mogelijkheid om daar een 4x4 van te kiezen. Dus je okay. gaat er dus nog een stuk meer vermogen kunnen krijgen. Oké. Okay. Elektrisch anders, ja. de Model door. Ga nou eerst even naar de hey, nieuws. Ja. Nou, inderdaad, Geneve. Ik heb maar het een en ander bij elkaar gesprokkeld. Want daar staat natuurlijk zo ongelooflijk veel nieuws. Um, wat feitjes, wat leukjes, wat aardigheden. Zowel meneer Goon. De grote baas van, van... Nissan-Renault. Renault-Nissan, ja. En uh, Mark van Fiat, Chrysler Jeep. God, dat allemaal al niet. Yeah. Die man is een het in merken. Uh, gaat het echt tot 2016 duren voordat het een klein beetje beter gaat in Europa? Ze zijn geen van beide optimistisch. De, de lappendeken, de ellende, de regelgeving. Het uh, moeilijke consumentenvertrouwen. Noem maar op. Gaat nog jaren duren voordat we hier uit de ellende komen. Ik moet je zeggen dat ze dus ook ook dusdanig participeren, dusdanig bewegen. Want met name Marquion is natuurlijk met een enorme ombouw bezig... met fabrieksplaatsen en jeeps die hier worden gebouwd... en Fiat's die weer ergens anders worden gebouwd... en alle Lancia's die weer... Nou, enfin, je wilt het allemaal niet weten, dus daar zijn ze enorm mee bezig. Maar een grapje is dan wel weer even dat ik begreep dat de grote Lancia, de opvolger daarvan, de 300C, of ja. de Lancia-thema, zoals ja. die nu heet, die wordt in 2016 vervangen. En er komt een opvolger van de Alfa 166 hey. in 2014. En die staan allebei op het onderstel wat nauw verwant is aan dat van de Maserati Quattroporte. Dus daar worden wij blij van. En blij worden wij daarvan. En, en, en, en volgens mij praten we dan ook over achterwielandreiging. Dat denk ik ook. Dacht het wel. En dat is wel leuk. Want die 300C in thema is wel van binnen helemaal uh, uh, lunchenlijst. Ja. Alleen de buitenkant blijft toch gewoon een grote Amerikaanse maffiabase ja, uit Boston. We nou, hebben dat nou, al een keer bespreken. Ja, ja, maar kleed zo'n ding mooi aan in donkerbruin met goede wielen. Ja. En het wordt ineens toch een fraaie bak. Maar goed, nou, over, over de, die categorie gesproken. Er komt ook een nieuwe Mustang aan. Voor, voor Mustang. Mustang. Um, wanneer is nog niet helemaal bekend, maar zal ergens volgend jaar, eind volgend jaar zijn. Die krijgt een viercilinder motor. Nee, kom op zeg. Nee, kom op, dat is alsof je uh, uh, schwarzen zonder spieren. Ja, maar wel eentje van 300 pk. Een met een prop 300 pk, viercilinder. <laughs> Kijk, nou, nou ineens, begin je te luisteren. Nou ineens, ja. het nee, is dat je een nee, grote nee, nee, koptelefoon nee, nee, op nee, hebt, maar nee, ik nee, zie nee, die oren nee, van nee, jou omhoog krullen. Nee, nee, nee. nee? nee okay. ook al heeft 300 pk, Nee, dan wordt het, toch, dan wordt het een Subaru Impreza. Ja, dat maar dan is een boksermotor. Maar, ja, dan, het, zeg maar ja. dan niet bokser. Je nee, kan altijd weer wat vinden, maar je begrijp wat ik bedoel. Hè? Ik begrijp natuurlijk precies wat je bedoelt. Maar daarom breng ik het ook en zo must, leuk, nee, zo nee, gezellig. Nee, dat nee, is niks. Oh, Mustard moet een V8 hebben. Bel jij, nou even, bel jij nou even die mannen daar in Detroit. Ja, die die Mark Fields en, en Ford en alles en zo. Dan komt het helemaal goed. Renault eh, heeft al een tijdje geleden beloofd... dat ze Alpine, het sportmerk Alpine weer tot leven gaan wekken. Ja. Eh, dat gaat ook daadwerkelijk gebeuren. En ze gaan zelfs meedoen aan Le Mans, de 24 uur van Le Mans. En niet pas in 2080, maar 2014. gewoon volgend jaar. En dat heeft natuurlijk lopen allerlei concties met Caterham en noem maar op en zo. Ja. Doen niet helemaal zelf. Maar die, die uh, revitalisering van Alpine. Ja. Die komt eraan. Dat is leuk. We hebben dat ooit gehad in de jaren 70. En dan is dat weer leuk. Een 4 ja. Mustang van pk niet leuk. Ja. En een Alpine met een heigend 1.1-tje nou, met 87 nou, nou, turbos. Om het een beetje vooruit te krijgen. Dan ga je ineens lopen te knifflen. En geniffelen. dat is, is leuk. Want ja, waarom kniffl ik? Omdat in de jaren 70 Renault op het startveld van de Formule 1 stond. Op het moment dat ook Porsche toetrad met Williams. Met motoren. En die legden het zo af. Nou komt Porsche volgend jaar ook naar Le Mans terug. En ik kan je vertellen dat meneer Renault beter zich kan richten op kleine... Leuke vierzits twingootjes met uh, twee cilinders. dan op dit heilloze pad. Want dan gaan ze niet winnen. met statement, statement van Show. de heer Van Werven. En uh, dat Pingo. allemaal begin maart 2013. Ja, ik heb een voorzienige blik. Jij... Jij zit, uh, je, je, je zit on top of het hè? Ik vandaag? ben daar helemaal bovenop, ja. Kom maar. Nou, oké. Okay. Dan staat er in en Hout. Ja een Ferrari California te koop oh. voor 4,9 miljoen euro. Dat is wel veel geld. Dat is aan de prijs voor een California. Kernhuis bij? Ja, een ah. prachtige villa in Aardenhout. Mm -hmm. uh, ik moet maar even kijken, uh, uh, mensen, op de website... maar een beetje stunt, een beetje out of the box, denkerig... van een makelaar in die regio daar, die heeft gezegd... en die gaat daar nu ook mee uh, de wereld in, koop deze... Ferrari-California voor 4,9 miljoen en je hebt een Jij doet dit alleen maar omdat volgens mij op het terrein waar wij jij woont... in ook Willem-Hollerder woont. Nou, die woont daar in de buurt inderdaad. Maar hij die zit meer in de, de, de... Ik zit dan toch wel vergeleken daarmee wel een beetje in de staak sfeer hoor. Ja. Wel. Ja, ah, ja, ik denk misschien is die ja, man ja, ja, te duwen ja, ja, naar. Ja, ja, ja. Hé, hey, grapje, ja? al het nieuws van Volvo wat op Geneve stond... die zijn het hele gamma aan het opstrakken, zou ik mm -hmm. maar zeggen. Mm -hmm. Dat hebben ze nu een soort van stiekeme actie uh, naar Nederland gehaald. Althans, dat gaan ze doen. En 6 april kan iedereen die zich inschrijft op volvosneekpreview.nl, kan nu stiekem op het hoofdkantoor in beest gaan kijken naar die wagens... die dus pas in het najaar komen. Ja. Grappig stuntjes. Maar wat natuurlijk voor ons als Nederlanders... ons hart goed deed, ja. dat was op Geneve de Spijker... Ja. De nieuwe spijker. De, de, de, de 9-11-beater. Ja, weer een nieuwe spijker. Ja. Ja. Ja. Maar toch een ding. nagel in de doodskist van het bedrijf, of niet? Deze <tie> spijker. Nou, hij, dat weet ik niet. Het is een concept... Ja. De concept B6 Venator. Venator. Ik weet niet, ik weet niet wat, hoe, hoe je dat zegt. Het grappige is, volgens de een is het een omgebouwde Artega. Want dat merkt, dat dat is ook een soort supersportwagenwerk... wat er een tijdje geleden mee is opgehouden. Er zit een V6-motor in, maar niemand weet waar die vandaan komt. Want, want General Motors, daar liggen ze mee te bakkeleien voor de nee, rechtbank. En Volkswagen schijnt niet heel erg willig te zijn. Maar in ieder geval, gevraagd naar Victor Bullen van... joh, wat voor motor zit erin? Hij zegt, dat nou, ga ik niet vertellen, want er is nog niks getekend. Uh, maar als, uh, uh, als het er buiten mag, dan ben je de eerste. Ja. Ja, alweer een prototype, zeg ik dan. Ja, nou ja, het, uh, voorlopig gaat hij niet rijden in ieder geval. Nee, tot, slot, ik... tot, slot, tot slot, tot slot, even van dit. Een, een, ik heb een, een Dyson-stofzuiger van 3,9 miljoen gezien. Om oh, Nee, dan krijg je ja. zeker een California bij. Nee, oh. nee. 3,9 miljoen. Nee, dat nee, is stofzuig, Lamborghini ja. Veneno. Dat schijnt een of andere hele gemeene versdieren te zijn. Als je ja. die hier op het mediapark <laughs> tegenkomt. En, en, en er staat ja. Veneno bovenop zijn voorhoofd geschreven. Nou, ja, Daar moet weg. je maken. Ik je ben, als je rode broek aan hebt, mag je niet binnenkomen. Ja. Ja, maar ja. echt een afzichtelijk lelijk apparaat. Ja. Dat wil je echt niet weten. Maar het is een soort van stofzuiger, bissenbed. En, en noem maar op, allemaal vleugels, stekels, tentakel, hoeken. Moeilijk. Ik weet het allemaal niet. Ik zou zeggen, daar had ook net zo goed nulla tenaci in via est via op kunnen staan. Oftewel, voor de aanhouder is geen weg onbegaanbaar. Ja, precies, dat is... Eh, dat is eh, de spreuk eh, van Spijker, maar als je die Lamborghini Veneno ziet... Ja, dan is dat wel een beetje voor nou, de aandeelhouder is geen weg eh, onbegaanbaar. 3,9 miljoen euro hm. en ze gaan er drie van bouwen. Ze zijn alle drie al verkocht. Ja ja aan van ja. ja. dat was hem even dat was hem even Helemaal ja maar goed dan gaan we terug naar Joost de Vries president vice president worldwide service bij Tesla en het hoofdkantoor voor Europa opmerkelijk genoeg komt te staan in Amsterdam wat leuk ja. hoe komt is dat, dat nou? is dat jouw invloed ja. nee laten we dat nou niet zeggen want ze gaan een hoop in Nederland doen ze gaan ja, het Europese in distributie, distributie en dan komt Tilburg daar langs het water. Ook. Eindassemblage komt er. Ja. En nu ga je dus ook het hoofd door en een showroom op de PC-Hoofd. Ja, en onze uh, eerste store gaat ook in Nederland uh, komen in Amsterdam. Ja, dat is en, Op de PC-Hoofdstraat, ja. Wat ja. ja. ja, moet ik me daarbij voorstellen? Wordt het een, een, een winkel waar ik dan uit kan zoeken? Het wordt een winkel waar je naartoe kan komen... om uitleg te krijgen over wat is een Tesla en wat mm -hmm. is elektrisch rijden. Ja. Je kan er geen auto kopen. Je kan er geen auto doen, je kan alleen kijken. Je kan alleen, dat. je wordt uitgelegd. Maar je wil een proefritje maken toch? met zo'n ding, hoe kan dat, dat dan? Kan, dat kan uit onze servicecenters in Eindhoven ja. of in Tilburg. En strakjes in, uh, waarschijnlijk in uh, Almere en Hoofddorp en Zwolle. Ja, dus je kan vanuit Amsterdam even kijken en snuffelen. Ja. En dan zeggen, ik wil een afspraak maken en dan kan ik gaan rijden met zo'n ding. Ja. Wat de, het aardige is, het is een volledig elektrische auto, hè? Ja. Een ding waar uh, een groot batterijpakket eigenlijk in de vloer zit... en de achterwielen uh, geïntegreerd met een soort uh, vertandingsbakkie... Uh, worden aangedreven door een elektromotor. Eigenlijk heb ik tegen Carlo gezegd, laat ze die techniek niet begrijpen, maar ik wel. Het ja. is eigenlijk een grote mobiele telefoon waarin je kunt zitten. Ja, dus zo kun je het inderdaad ja. met de motor erin. So, nou ja, zoals ja, Maarten Stijnborg altijd zegt, het is een iPad op wielen. Het is een iPad op wielen, ja. ja. ja. Zo kun je het heel goed zien. Ja. Nou, de iPad is een beetje klein, nou, het scherm, ten opzichte van het de grote scherm. Het scherm dat jullie in het midden hebben, In het midden hè? hebben zitten, ja. Ja. Er zit een controlescherm in waar je alles op kunt. Ja. Hoe is dat s avonds, dat scherm? Want het is zo ontzettend groot. Het is heerlijk. Het is ja? je, je bent er zo snel aan gewend en verslaafd verslaaf te denken. Je, je ziet het altijd. Je continu het idee dat je een soort van alien tegemoet rijdt. Uh, uh, Zo'n groot scherm. Maar dat, dat is allemaal keurig Ik het onmiddellijk aan. Ik heb nooit met die wagen gereden. Alleen Bas die niet twittert. Nee, die heeft ermee gereden. Er gereden. Nou is er toch één ding. Hè. Bij alle elektrische auto's horen we alle fabrikanten beloven. U kunt er wel 500 kilometer mee rijden. En er zijn nu tests gedaan, ook in Amerika. Uh, ook met de Tesla Model S. Die laten zien dat er gewoon structureel minder mee gereden kan worden. Ja, ik denk uh, dat alles range of bereikbaarheid uh, meer te maken heeft met je rechtervoet dan met wat we aan testen doen. Het is mm -hmm. eigenlijk hetzelfde als met benzinemotoren. Er wordt door de regering een bepaalde testprocedure opgezet. Ja. En dan afhankelijk van je rechtervoet ga je dat kunnen halen of niet. Met een elektrische motor is precies zo. Ja, maar in die testomgeving haal je dus altijd een veel betere rendement dan iemand die normaal rijdt met zo'n auto. Waar moet je aan denken? Want jullie hebben drie verschillende types. Hè? Je kan in, in kilowatturen uh, uh, auto's kopen, uh, dat betekent gewoon hoeveel stroom kun je kwijt eigenlijk en hoeveel uh, actieradius krijg je dan ook. Uit mijn hoofd, uh, er is een 45, 65, 85 kilowattuur, ja. type straks beschikbaar. Nee, uh, ja, De 40 komt niet naar Nederland, Die dat komt is, niet naar Nederland. Het komt okay. alleen het midden en het grote pakket Maar Waar komt die, die dan wel in godsnaam, want je komt er net de straat mee uit met zo'n ding. Alleen Amerika. Alleen een meer. Ja. En oh, dat okay. is vooral voor de grote steden. Want ja, ja. De, de, de, de, de range van dat uh, ja. de kleinste pakket is ongeveer een 180 kilometer. Ja. Okay. En dat ja. is de werkelijke range. Dat is nu instappen ja. en ik rij 180 ja. kilometer. Ja, dat is geen een hele probleem. Over... Ja. Okay. Met ogen. Het is ook zo dat we ook zien dat jullie keihard zijn tegen mensen die, die uh, iets zeggen over Tesla. Hè? Daar wordt meteen wordt de kettingzaag opgezet <tie> en die wordt bij de, be, onder de knie afgehakt. Waarom toch? Je mag toch gewoon als journalist of als gebruiker zeggen wat je, wat je wil? Of mag dat niet van de. Zonder meer. Ja. Nee hoor, ik denk dat het probleem niet is. Ik denk ja, dat... Je doelt nu op het dispuut Elon Musk, ja. New York Times. Exact. Ja. Ja. Ja, ja, moet je misschien moet jij dat even vertellen. Nou, ja. er is een relletje. Ja. Uh, een journalist van de New York Times die vindt dat hij zich keurig aan de route heeft gehouden die hij zou gaan afleggen met een Tesla Model S. En heeft nogal breed uitgemeten dat hij dat niet haalde... en op een takelwagen werd getild. doet mij denken aan een Trosradar-uitzending van ja. paarse 2011. Uh -huh. Maar goed, dit terzijde. Uh, en daar is Elon Musk van nou zwaar van over de pis gegaan, kun je rustig zeggen. En die, uh, die uh, doen over een soort van doodsbedreigingen over weer nu. Hè? Die, die... Ik denk dat het een beetje Pensbaar meevalt. Ik bedoel, ja, alle auto's die we, die we aan de pers geven... daar kunnen we zien waar ze rijden, hoe hard ze rijden... hoe ze de, hoe ze de verwarming aan hebben staan. Dus ja. ja, er zijn gewoon een stuk feiten naar boven gekomen... die niet klopten met het verhaal. Mm -hmm. En toen was het eigenlijk heel leuk. Toen hebben een groep klanten uit uh, Washington... die hebben auto op zichzelf genomen... om dus dezelfde route te gaan rijden de dag erna. En die hebben dat dus rustig gehaald en ook gedaan. Ja. En dat hebben ze luid getwitterd en... Uh, Rondom gebracht. Dat ja. was eigenlijk heel leuk. Ja. Ja, maar ja. Top Gear had wel, was ook zo'n akkefietje mee. Dat is lang geleden. Ja, maar toch, dat wordt dan wel gezet. Die auto deugt niet, zegt de Top Gear. Uh, Vervolgens komt Tesla met het verhaal klopt niet, het is in scène gezet. En er wordt keihard opgetreden, moet je niet op een gegeven moment denken... van jongens, we moeten ons bezig gaan met auto's bouwen... niet met, uh, met mensen in de haren vliegen. Ik denk dat je het zo moet zien. We zijn nu als Tesla, negen jaar bestaan we. Hm. Uh, vanaf het begin tot nu. Uh, er zijn twee akkerfietjes met de pers geweest. Dat is vrij redelijk. Ja. Valt wel mee. valt, eigenlijk valt val nog mee. wel mee. Zolang je niet gedist wordt als pers ja. door... Uh, Tesla, Ferrari. Mee. Ja. Nou zeg ik. <laughs> Hij mag niet meer bij Ferrari komen. Nee, hij hey, wat zielig. Nou. Nee, we zijn als blad gedist. Wat is een frunk? Een frunk, dat is een, uh, een, een forward trunk. Oftewel, het is een kofferbak uh, aan de voorkant. Ja, ja, er zit geen motor. Inderdaad, nee, maar, nee, maar ja. achterin, weet je wat ze vergaan is? Ook niet. Nee. Want die motor, die zit tussen die achterwielen ingekleed. Ja, dus je klijk. hebt een trunk en een frunk. Ja. Dus je kan een hoop een junk... Een trunk en een, een frunk. We gaan hem, we, aan, we, we, we, ...in je trunk en je frunk stoppen. Daar word je helemaal eng van. En dan ja. kan je ook nog in Amerika een 7 zits Model S krijgen. Ja, dat gaat in Europa ook komen. We gaan dus ja. uh, twee uh, kinderstoelen in de opklapbare kinderstoelen in de, in de kofferbak kunnen zetten. Ja. Tot een jaar of 10, 12 kunnen de kinderen erin zitten. En uh, die kijken dus achteruit uh, als je rijdt. En dat vindt mijn zoon dus prachtig. Ja. Dat wilde hij alleen maar. maar dat en ik... heeft mijn Volvo ook, die is uit 1998. Klopt. Maar die zijn daarmee gestopt vanwege de, uh, de ja, veiligheid. De, ja. de veiligheid en de, en de, en de kooien. En nou, en daar hebben we dus hele andere regels meegenomen in Tesla. Want uh, Elon heeft vijf kinderen. Dus dat was mm. een van de dingen: dat hij, uh, hij moest gewoon zeven man in de auto hebben. Mm -hmm. <laughs> en de wettelijke eisen Kijk, van uh, achteruitrijschade uh, <laughs> is uh, veel te laag voor hem. Dus de auto is uh, beduidend beter in veiligheid op de achterkant dan okay. welke auto ook. Okay. Het is over, op zich vind ik het trouwens heel knap. Want het is een. Ja, hoe moet je een Tesla Model S omschrijven? Het is een, het is een beetje een. Het is een grote middenklasser. zo maar zeggen. Ja, maar goed in ja. ieder geval formaat Audi A6, dat soort dingen. Ja, precies, zo, ja. Om daar zeven man in te formelen, ook al zijn het dan twee kinderen. Ik vind het nogal een knappe prestatie. Ja. Maar ja. dat komt dus omdat er geen motor op die plekken zitten. Je hebt geen tank, je hebt geen, geen, ik geen ga uitlaat. Bijna, ik ga bijna om. Hè? Nou moet Maarten, nee, nee, Stijn nee, nee, moet nee, niet tot nee, twitteren. Twitter moet nog niet meteen lopen roepen dat ik ook om ben. Nee, net als pas in nee, die twitter. Nee, twitter. Nee, nee, nee. Maar dat is wel knap. Ja. Je, hebt, je hebt gewoon zoveel ruimte. Je hebt, ja. uh, de, het chassis is de, is de batterij. Ja. En voor ja. de rest heb je geen drijflijn, geen motor... geen tank, geen uitlaten. Nee. En je, ho en je hoeft dus niet je hele dagprogramma... en route en alles in te stellen op... 120 kilometer. Ja. ja. Nee, dat je kan, dat je ik namelijk rijden. altijd. Ja, nee, maar je moet omdenken ja. en je houdt Maar hier kan rekening je met die 50 en... kilometer uur, kan je? hoeveel rijden? 480 kilometer. 480 kilometer. Ja. Dat red er... ik dus niet, hè, met mijn nee. rechtervoet. Dat laat ik je even heel duidelijk vertellen. Oké, okay, want waar kom jij... Ik zit, als ik met deze auto in Duitsland rij... en ik hou me redelijk aan de regels, zo ongeveer... dan kom ik uit op ongeveer 410, 420. Nou, dat vind ik netjes. Dat vind ik toch netjes. Alles boven de 400. Maar alles leuk, hoor, met frunken en trunken. Maar ja, en uitlaat en een tankje en een beetje motorlaat. Mag het ook even? Zullen we de Rijnpressie gaan doen? Want anders wordt het zo heel elektrisch hier. Ja, dan krijgen we een beetje een geladen sfeertje. Jij ging rijden met die Jaguar XF Sportbrake. Oh, was ik dat? Ja, was jij. Oh. Oh, die eerste Jaguar xf mensen, weet u, kent u hem nog? Ik, ik, ik wist het niet met die wagen. Had toen eerst een tuitmondje. Hij was, wat, hij was een beetje ielig, laten we zeggen. Het kon een stuk lekkerder toen. Niet zozeer qua techniek, want die was, en die is trouwens nog steeds top... maar qua uiterlijk een moeilijk geval. Maar toen was daar, twee jaar geleden, ineens die facelift de facelift op de, XJ, op de XF, waardoor die wat meer op de XJ ging lijken. Het maakte hem in één klap bij de tijd. En dan hebben we daar nu ineens, in vervolg daar weer op... de XF Sportbreak. Een soort van combi-coupé, zoals Mercedes die ook heeft. Met wat extra ruimte. Behoorlijk wat extra ruimte trouwens. En een grote achterklep. En ook weer die heerlijke motoren trouwens. Maar met die motor is wel weer iets geks aan de hand. Want Jaguar levert de XF Sportbrake alleen met dieselmotoren. Want in de ogen van Jaguar is er domweg gewoon geen markt voor benzineversies. En eerlijk gezegd, als je naar de verkoopaantallen kijkt van auto's als de Audi A6 Avant en de BMW 5 Touring. En trouwens ook die Mercedes. Dan heeft Jaguar daar wel een beetje gelijk in. Er is dus keuze uit louter diesels 4 in getal twee 2,2 liter 4 cilinders en twee 3 liter 6 cilinders. Wij rijden, wij rijden in de op één na ja, zeg maar even zwakste versie namelijk de 200 pk sterke 2,2 liter diesel. En de grap is van die motor natuurlijk of van die auto dat die inclusief xenon xenonverlichting en een hele reeks uh, accessoires toch op maar 58.000 euro zit qua aanschaf. De goedkoopste is een kleine 55.000 euro. Deze kost 58. En de duurste met 3 liter V6 en alles erop en eraan. Die zit dan op rond de 80 mil. Goed, deze 2,2 liter 200 pk diesel uh, is behoorlijk rap hoef je je niet voor te schamen in 9 seconden op 100. hele dikke 200 km per uur. En een verbruik tot nu toe, testverbruik, let wel... van 7,2 liter op 100 kilometer. Dat is netjes, hoor, voor zo'n grote auto. Er is dus al met al nu een Jaguar-uitvoering... waar de vroegere adepten van zouden hebben gegrubeld: Een diesel en een stationcar. En dat in een Jaguar. Daar moest je in mijn jeugd echt niet mee aankomen... Maar tijden veranderen. En ik zal het maar gewoon zeggen zoals het is. Zowel de dieselmotor als de carrosserievorm... ja, dat kan deze Jaguar heel goed hebben. Bovendien, bovendien laat je met de XF Sportbrake gewoon toch wel even wat zien. Namelijk dat je een beetje een eigenheimer bent. Want je kiest wel voor topklassen... maar niet voor de gevestigde orde. En ik moet u zeggen... dat soort mensen, die mag ik wel. Ja, mooie auto. Ja. Echt een mooie auto. Heel goed geslaagd. Uh, er wordt waanzinnig getwitterd. Blijkbaar hebben we een uh, aansprekend onderwerp. Um, Joop Susan, die zit in Israël, die zegt... de Tesla Model S is een voorbeeld van hoe een EV zou moeten zijn. Maar wat kost die eigenlijk in de lease... Ik heb In geen Nederland. Idee. Ik, uh, ik weet het niet. Dan moet je bij onze leasepartners zijn. Dan. Lekker op lease uh, gaan zitten. Uh, Maarten Stijnboeg, die roept dat hij zelf mij gaat overhalen na een testrit. Wanneer komt de stationcar van de Model S? Vraagt Boele, Itsma. Niet, daar hebben we Model X voor. Daar hebben we de Model, de Model X, X voor. Ja, een okay. de, de, beetje de, de BMW X6-achtige versie. En dan, performance. Wat, wat, wat doet die ding? De langzaamste is 5,6 seconden. Van 0 naar 100? Van ja, 0 naar 100. En de snelste zit nu op 4,1. En de top. De tops rondom 230, 240. Oh mijn god, dus je kan gewoon echt... Het is een, een, een killer van heel wat andere auto's. Ja, het is echt leuk om je achterbanden 10.000 kilometer weg te werken. Ja. <laughs> dat gaat Voor... ook makkelijk lukken. Ja, ja. By the way, uh, Maarten Stijnburg twittert nu 1500 euro per maand. Ik neem aan dat hij daar dat de lease aan over dat de, de, lief de lief heeft. Lief, Dat is wat de, lief, de lief, Dat is best een pittig bedrag. Dat vind ik ook een markt. En daar komt je stroom dan nog bij, hè? Ja, maar niet, dat is niet zoveel. Dat is niet zoveel. Nee, dat, dat, is, waar, dat is waar. En Maarten het En wat, meen, die is vanaf wanneer komt hij er? Wanneer gaan we hem zien uh, hier in Nederland? De eerste Europese afleveringen die beginnen in juli. Ja. Toch, één twitteraar die zei nog, ik zag hem op Geneve, daar is hij niet mooi afgewerkt. Dat was ook een hele jonge prototype. Dat was een jong prototype. Het is nu allemaal mooier en beter in elkaar gestoken. Ja. Want 100 per week, dat is ook de max? Of gaat het nog meer worden? Nee, het, nee we blijven op dat niveau zitten. Hoeveel ook. heb je er verkocht op dit moment? Uh, dat kan ik niet zeggen. We zijn een helaas een publiek bedrijf. Nog even één ander ding. Het aantal steunpunten. Want jij gaat dus de hele serviceorganisatie uitrollen. Hoeveel serviceclubs komen er wereldwijd? Uh, Amerika is van 6 naar 31 gegaan. Ja. Europa gaat van 6 naar 32 in de aankomende zes maanden. Het groeit dus als een kool. Dat is juist. Geweldig dat je hier wilde zijn. Dankjewel, Jozef Ries. De Vice President World Service voor ja, Tesla ja, ja. in Amerika. Ja, en voor de goede orde, die ja. 1500 euro is voor de duurste versie. Want ja. Maartensteinboot is heel hoog bij die universiteit. En wij willen die, wij willen die. kan het betalen. Wij gaan een uh, uh, volledig elektrisch verantwoorde autoshow uh, koffiemok aan je meegeven. Ja. Zo. Die past als het goed is in de Model S. En als het dat niet zo is, dan Valt moet die dat om. aangepast worden in de fabrikage. Dankjewel voor je komst. Tot volgende week, want dan is er weer een trots autoshow. Tot volgende week.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 En scheidsrechters en grensrechters zijn voor de invoering van nieuwe maatregelen om incidenten in het amateurvoetbal te beperken. Blijkt het onderzoek van Actualiteitenfabriek 1Vandaag in de samenwerking met KNVB en scheidsrechtersvereniging COVS. Ondervraagde arbiters stellen onder meer voor om de gele kaarten te vervangen door een tijdstraf. En ook willen ze dat alleen de aanvoerder praat met de scheidsrechter. Dat is het belangrijkste nieuws van dit moment.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 Goedemiddag, welkom bij Opium Live vanuit de Amstel-Voyer van Carré in Amsterdam. Bent u in de buurt, weet dat u van harte welkom bent. Tot half vijf houden we u van de straat. Het is toch vies weer, dus kom lekker binnen. Prijswinnaars en mogelijke prijswinnaars, ze zijn er vandaag in overvloed. Woren wie de beste tien inzenders zijn van de Opium Verhalenwedstrijd. Juryvoorzitter Nelke Noordervliet die komt daarvoor naar Carré. Oene van Geel, die won de Boy Edgarprijs. Prijs. Rosanne Filippens en Jury van Nieuwkerk, die maken kans op de Dutch Classical Talent Award... Drievaardig Gouden Strop, winnaar Charles over zijn nieuwe boek De Erfgenaam. Nasser Jar en Jack Wouters zijn beide koning in Oedipus bij het Rood Theater. Straks zijn ze hier. 80 seconden latent talent, het Herdigijn in de virtuele vitrine... Jeroen van Merwijk in de bus. En de live muziek is van het kwartet van Jasper Blom. Dat u reageren dat kan. Opiumetavo.nl of twitter naar Apenstaart opium of Apenstaart Hans Opium. Opiums culturele nieuwsoverzicht. De zuuraanval op de baas van het Russische Bolshoi-theater... blijkt een passioneel te zijn geweest. Danser Pavel Dimitrichenko was boos omdat de artistiek leider Sergei Filin... zijn vriendin een hoofdrol had geweigerd. Twee mannen moesten hem een lesje leren. Maar dat zoutzuur, zo had Dimitrichenko het nou ook weer niet bedoeld. Do ja, Bedoeld of niet, Sergei Filin is aan één oog blind geworden door de zuuraanval. Pavel Dimitrichenko danst voorlopig niet meer. Hij riskeert 12 jaar cel. Whoopi Goldberg was in Nederland voor de première van de musical Sister Act... zondag in Scheveningen. En voor het college tour dat gisteren op Nederland 3 te zien was. En als er toch is, dacht FM-dj Giel Beelen... kan ik haar net zo goed uit haar bed bellen. En daar dacht Whoopi zelf heel anders over. Why are you calling me this early? Oh, sorry, yeah, well, I was just trying. And I thought, well, you, you, you should be in, in, in the Amsterdam Hotel. And well, here you are. Thanks for telling everybody where I am. Good morning, man. <laughs> Beatles fans richten de ogen deze week weer eens op Blocker. De plek van het enige optreden van de Fab Four in Nederland. Daar zijn wassen beelden van de band onthuld. die door Madame Tussaud zijn gemaakt. gebaseerd op de platenhoes van AB Road. U weet wel met het zebrapad. Deze diehard fans die vinden het fantastisch hun idolen weer te zien. ook als het niet in het echt is. Een beetje wel verzellig, maar ja, goed. Ja, ja, het, het is toch wel leuk. Het is wel geweldig ja. dat ook Ringo deze keer mee is. Ja, weliswaar als wassenbeeld. Maar hij is er wel. Hij is er geweest. <laughs> en er zijn nu mensen die kunnen zeggen, ik heb ze toch gezien in Blokker. <laughs> ja, Dream On. Destijds was Ringo ziek, werd hij vervangen door Jimmy Nicol. De wassenbeelden zijn overigens op een heuse tour. Eerder konden mensen in Berlijn en Wenen met ze op de foto. En nu blijven ze in Nederland tot juni... en gaan dan door naar Washington, Azië... om uiteindelijk in Australië te eindigen. De Woutertje Pieterse prijs is deze week uitgereikt. De prijs voor kinder- en jeugdliteratuur bestaat uit een oorkonde en 15.000 euro. En voorzitter van de jury, Anneke Groenteman, die zei het zo: De jury kent de prijs toe aan een auteur die met haar vijftigste boek een geraffineerd kunstwerk afleverde. De Woutertje Pieterse prijs 2013 is voor Christine Dieltins en haar dappere kelderkind. De wouters Pieterse prijs werd voor de 26e keer uitgereikt. de winnaars waren onder andere Harry Gelen in Hans Hagen, Paul Biegel en Ted van Lieshout. Friesland is een poëetarmer. Donderdag overleed de blinde dichter Tjebbe Hettinga op 64-jarige leeftijd. Hij was al enige tijd ziek. De poëzie van Hettinga kenmerkt zich door onderwerpen als het ruige zeemansleven in Friesland en Wales. Maar nog vaker wind, het water en het licht als onderwerp van zijn tijdloze poëzie. Zoals in het gedicht Vreemde Kusten. Hier is een fragment. De stegentrocht naar deer in de Hetten. Om lichtzinnig onder zwier te geven. maar roken van lavendel, leer, knievlak, tabak zingen, de, de drokke kooien en de wurrige naaisimmer, de bokken en de mokkels final koor. Net. En tot slot, omdat zanger Jewel Akens ons ontviel, en omdat het ons aan de lente doet denken, die even de kop opstak deze week, al weer lang geleden, wat bloemetjes en wat bijtjes. Let me tell you the birds and the, bees and the flowers. En dat is over het Opium nieuwsoverzicht. Dit is Opium. Ja, de lente is alweer ver weg, dus het is ideaal weer om te gaan schaatsen. Nou, dat komt heel goed uit. Sebastian Timmerman kijkt naar de finale van de wereldbekerwedstrijden in Heerenveen. Gelukkig zit er wel een dak op uh, in t Want Met al die uh, regen en oeh, wat is het koud uh, buiten. Nee, lekker binnen zitten, schaatsen kijken. Winnaars en verliezers in uh, t en in Heerenveen bij de World Cup Finals. Uh, winnaars op de 1000 meter bij de Heren zijn uh, Stefan Groothuis, Kjeld Nuis en Mark Tuitert. Uh, dat zijn namelijk de, nummer, namelijk de nummers uh, 1, 2, 3 op de 1000 meter. Daar wint Groothuis. Tuitert wordt tweede. Kjeld Nuis eindigt op de derde plaats. Dus een Nederlands podium op de kilometer bij de Heren. En uh, de houder van het uh, wereldrecord. Uh, Shawnee Davis, ook Olympisch kampioen, vinden we pas terug op de vierde plaats. En vooral voor Stefan Groothuis is dat toch een uh, mooie victorie. Zijn eerste overwinning uh, van dit seizoen. Groothuis heeft een uh, moeilijk seizoen doorgemaakt. Afgelopen winter uh, had hij een virus waar hij heel langzaam van herstelde. Was helemaal niet in vorm aan het begin van uh, dit uh, seizoen, van deze schaatswinter. Het WK Sprint dat uh, was niet om over naar huis te schrijven. Daar verloor hij zijn wereldtitel. Daarna uh, bracht hij naar buiten dat hij twee zomers geleden uh, in een uh, zware mentale depressie had gezeten. Het was een zeer openhartig interview ja, nou. wat uh, Stefan Groothuis uh, gaf, wat je eigenlijk een uh, topsporter bijna nooit hoort geven tijdens zijn carrière. En blijkbaar heeft het opgelucht, want hij rijdt de laatste twee weken uh, behoorlijk snel. Winters vandaag, Mark het tweede, betekent dat het sowieso naar de weken afstanden mag over twee weken in Sortie op deze duizend meter. Daar was Groothuis trouwens al zeker van. En dat derde en laatste ticket gaat naar Kjeld Nuis, die dus vandaag derde wordt uit de ploeg van Jacori, ploeggenoot van Steven Groothuis. En dat niet alleen Kjeld Nuis, die wint ook nog eens het eindklassement van de Wereldbekers Groothuis. Tuitert en Nuis van de wereldbeker moet ik natuurlijk zeggen, op de 1000 meter. Groothuis Tuitert Nuis, dus de nummers 1, 2 en 3. Dat betekent dat Michel Mulder en Hein Onterspeer... de grote verliezers zijn op deze 1000 meter. De nummers 1 en 3 van het wereldkampioenschapsprint... van eind januari in Amerika... komen nu niet verder dan de vijfde en de tiende plaats... en zullen deze 1000 meter niet gaan rijden... bij het wereldkampioenschap over twee weken... in het Russische Sochi. Dankjewel, Sebastian Timmerman in Heerenveen. Later horen wij nog meer van jou. Dankjewel. je Kniel op een bed... De violen, dat is zijn magnum opus en dus ontbreken de violen niet op de overzichtstentoonstelling die aan hem is gewijd in het Letterkundig Museum. Jan Siebelink, hij is 75 jaar geworden. Afgelopen donderdag werd de expositie geopend en opium was erbij. Naast dus die violen in een kas, een racefiets, bijzondere schoenen en vitrines vol op een heuse schrijfmachine getypte manuscripten, want hij doet niet aan computers. Was er meer te zien bij de opening van de expositie over Jan Siebelink. Zo werd er door Rosita Steenbeek, schrijfster en vriendin. En toen vroeg hij aan mij... Uh, Rosita, denk jij dat er een hiernamaals is? Daar hou ik ernstig rekening mee, zei ik. Gezongen door auteur Maarten Biesheuvel. Het is een wonder in onze ogen... Wij zien het maar doorgrondend in. Nou, de volgende. Ja. En het waren er veel vrienden, bewonderaars... En een interessante combinatie van die twee in de figuur van acteur Dirk de Lint. Hey, het is ook toch een beetje een, een, een wandelende encyclopedie. Oh, nee. <laughs> Hij weet in ieder geval veel meer dan ik. <laughs> ook als Bart Schabotter, die we vorige week ook al tegenkwamen bij Jasmine Allas. En nu dus de indruk wekt dit soort feestjes af te struinen. Nou, dat valt reuze mee. Ik bedoel, nu je uh, eigen boekenbal volgende week, en dat is weer voor een jaar klaar hoor. <laughs> is daar de schoenencollectie van Jan Siebeling te ja, bewonderen? Ja, dat boeit me natuurlijk veel meer dan wat al geschreven, joh. <laughs> Het is heel erg leuk gedaan. Jan, Jan is natuurlijk een grote liefhebber van schoenen. Oh, hij heeft ook trouwens een hele mooie sportauto. En uh, dat beschrijven ze natuurlijk niet zo vaak, dat ze een, een soort van leven hebben buiten het schrijven. Jan wel. Oh. Echt een, uh, ik herken ook schoenen die je aangat, die knalroze. Souverde puntschoenen. Ja, puntschoenen. Die heb ik, ook die blauwe erachter heb ik hem ook in, de, in real life mee gezien. Wat Geweld. voor auto heeft hij? Voor mij was het zo ja, ja, ja. Is die dan gekocht na knielen op een nou, bed ik denk, ik, denk, ik denk na, ja. Ik denk dat, we zeggen, de opbrengst van, de, van die viool wel zodanig was <gacht> dat niet bij een bosje bloem hoefde te blijven. Dan zelf kon het allemaal bijna niet geloven. Ja, ik, ik ben een gezegend, gezegend mens en, en uh, ja, ik ben ook wel eens bang dat, dat, dat het voor één mens bijna veel is wat men nu overkomt allemaal. Bartje Bot zei me dat u een Maserati heeft, klopt ja. dat? Ja. En toen vroegen wij ons af, voor of na knielen? Erna. Dat is duidelijk, hè? Ja, ja. Toen kwam de revenue binnen en kon ik, kon ik een jongensdroom verwezenlijken. Uh, ja, Wat kunt me... u het type noemen voor de, als uh, de kenners uh, luisteren? Het is, een, het is een, uh, een Grand Sport. Grand met een N. Het is een Italiaanse auto. Grand Sport, coupé. Welke en Een car carboleum, dus het zwartste zwart. Met drempels. En er zijn er 2000 van gemaakt in deze serie. En er rijden er nu nog zo'n 1000 misschien in, het, in de wereld rond. Dus dat heb ik gereden, en dan gaat u wel eens crossen in Duitsland. En dan ga ik richting uh, Veldbeboekstercuil. En dan kom ik op de, op de Duitse autobahn. En dan kan ik, uh, probeer ik wel eens 270 te halen. Ja. Um, er hangt hier ook een uh, groene racefiets. Dat doet me even denken aan Michael Boger... die deze week heeft laten weten ja, toch uh, de opening te hebben gebruikt. Ja, ja. Wat vindt u daarvan? Ja, ik, ik zei nog gisteravond tegen mijn vrouw... en ik heb hem geïnterviewd in Kapelle, over de grens. We hebben vanwege belastingvoordelen woonde hij in België. En ik zei tegen mijn vrouw, dat is heel gek. Ik ben heel erg, teleur, ik ben heel erg verdrietig daarvan. Ik ben een beetje teleurgesteld. Ik heb daar staan te applaudisseren. Ik was, ik was, het was toch een veel jongere iemand, maar toch een idool dat hij dat kan... En uh, dan bleek hij toch tien jaar lang de zaak totaal beduiveld te hebben. En, en... Dacht u, zeg maar, tot vorige week dan echt dat hij onschuldig N was? Nee, maar, tot, maar het wel tot een, een jaar of twee jaar geleden. Of een jaar geleden dacht hij nog, toen, toen ook allemaal gevallen al dat ik... Er zijn toch een paar mensen waarvan ik, van, van, van wie ik denk dat zij eerlijke mannen op de fiets zijn. Dat is een boek van mij over wielrennen. Dus dat, ze echt, uh, dat is ook geen ironie namelijk. Ik geloof dat hij van zijn lichaam hield en daar uh, niet met, met, een, met een bloedzak zit te... Chlorie en zo. En, uh, ja, ik ben ook een naïeve een, een man natuurlijk. Die denkt toch dat, dat er mensen zijn die, dat, die, die niks gebruiken. En uh, ik denk... Nee. En die titel van dat boek, misschien moet er dan toch naar... Ja, het is heel flauw, maar ja naar oneerlijke mannen op de, de, op de fiets. Ja, maar als je het boek laat staan, zo eerlijke mannen op de fiets... dan denken mensen, nou, die, die Schiebelink is echt een mooie uh, ironische schrijver. En zo. <lacht> ja. Ja. <lacht> Ja, een naïeve man, maar wel een hele aardige. Dat was Jan Sibelink bij de opening van zijn overzichtstentoonstelling... in het Letterkundig Museum in Den Haag. Die is te zien tot en met 25 augustus. En verder heeft de uitgever de bezige bij laten weten... dat er een Engelstalige versie van knielop en bed violen wordt uitgegeven... door de bij zelf. En die heet In My Father's Garden. Straks praat ik met Oene van Geel over de Boy Edgar-prijs... die hij maandag heeft gekregen. Althans, je hebt hem nog niet, hè? Het is aangekondigd maandag dat ik hem ja. krijg. 9 juni in het ja. Bimhuis wordt hij uitgereikt. Ja. Dus hoeveel er niet in te pakken, je weet wat erin zit. Ja. ja. ja. ja. Goed, maar eerst even muziek. Uh, even, uh, muziek. Uh, de frontman van deze band had toen hij in 2007 deze formatie vormde... maar één missie. Samen met deze topmuzikanten Jesse van Ruller, Martijn Vink en Frans van der Hoeven... tien cd's maken. Nou, het lukt al aardig, want afgelopen december presenteerden ze hun derde album, Gravity. Hier is het Jasper Blom Quartet. Waltz voor Makenis van het Jasper Blom korte, straks meer muziek. Deze week werden er maar liefst twee belangrijke muziekprijswinnaars bekend. De Nederlandse Muziekprijs en de eh, VPRO Boy Edgar Prijs, winnaars. De Muziekprijs die ging naar contrabassist Rick Stortijn, die had gisteravond zijn feestje. Eh, de VPRO Boy Edgar Prijs, belangrijkste jazzprijs van Nederland... Wordt dit jaar toegekend aan altvioollist en componist Oene van Geel. Het is de tweede keer dat er een strijkmuzikant, als je het zo mag genoemen, de onderscheiding krijgt. Cellist Ernst Reiziger, die won eerder de prestigieuze prijs in 1985. Ja, Oene, gefeliciteerd. Hartelijk dank. Ja, hier ligt de, de viool op tafel. Die, die neem je altijd mee of is dit speciaal voor de gelegenheid? Nou, dit is uiteraard op, op verzoek, maar ja. dat vind ik ook prima. Ja, ja. Um, Afgelopen maandag, hoe gaat het in zijn werk bij de Boy-Eco-Prijs? Staat er iemand voor de deur met een bos bloemen? Hey, ik werd uh, gebeld. Um, en ik moet zeggen, dat, dat gebeurde al op donderdagavond. Ik had net heel rustig bij een vriend gegeten en dacht... Oh, ik kom dan een heerlijk rustig avondje. rustig, Weet je, wat rustiger weekje. Eindelijk, Vergeet boom, maar. dat telefoontje. En ik stond te stuiteren in de kamer van... Mijn god, ik? Weet je wel. <laughs> uh, dus... Um, ja, ik ben ongeveer een hele week bezig geweest om, om, om, om, het, om het te geloven. En, en steeds meer. Nu, nu ga ik er ook onwijs van genieten in de zin van... te gek, ik, ga, ik mag iets heel erg leuks gaan doen in het BIM-huis. En natuurlijk ook meteen vanaf het begin vond ik het een ongelofelijke eer. Ja. Want als je kijkt naar de rij... En muzici die al eerder die prijs hebben gekregen. Ja. Dat is een heel eervol om ja. daarbij te mogen ja. staan. Ja. Willem Breuken, Juri Honing vorig jaar natuurlijk nog. Uh, Anton Goudsmit, met wie hij vaak speelt. Die Klopt. heeft hem ook ja. gekregen. Wie, wie, wie springt er wat jou betreft uit? Ik noemde Ernst Reiziger al als uh, cellist. Ja, er springen er echt zoveel uit. Ik, ik zou het niet eens kunnen zeggen. Nee. Nee. Je, je zei al van je mag iets moois gaan doen in het Bimhuis, want dat is de prijs ook. Behalve dat er een geldbedrag aan vast zit, mag je op 9 juni mag jij een avond samenstellen? Dat klopt. Wat gaat ja. het worden? Wat gaat het worden? Ja, ik ga nog niet helemaal uit de schok klappen, want dan weet ik niet of dat dan weer, dat wordt dan heel keurig gefaseerd gedaan. Ja. Maar ik heb een, een heel aantal vaste groepen en die mensen komen ook allemaal aan bod en er komen nog fantastische andere gasten bij. En iedereen kan ook tot mijn grote vreugde. Ja, je hebt iedereen al uitgenodigd. Ik had een soort snootplan bedacht. En natuurlijk meteen, ik kon niet wachten, in de, in de telefoon geklommen. En ja, mijn, uh, mijn dream team voor die avond kan. Ja. Dus dat is geweldig. Ja. Ja. Zijn dat dan je eigen formaties, zoals bijvoorbeeld sepp voor, of niet? Ja, nou, dat kan ik wel verklappen dat die okay, mannen erbij Dat weten we bedoel, inmiddels. Als, als ik daar mee heen zou gaan, dat, dat zou is, heel raar dan zijn. Dan zou je toch wel een beetje ruzie krijgen, denk ik. Nou ja, en ook, dat zijn mijn kompanen die ik het vaakst op het podium... Mm -hmm. En, en daarbuiten tegenkom. Ja. Dus, en Dat vind ik ook. Nou, dat zijn de eerste van ik dacht... Ja, die betrek ik ja, uiteraard ja, ja. ook. Ja. Dat is één van de kanten. Je, je, je, je bent, dat is ook al wat de jury uh, in jouw prees. Dat je, je permanente nieuwsgierigheid... naar andere genres. Je, ja, je brede spectrum. Want je, wat, wat heb je nog meer? Behalve dan uh, Zep Voor. Dat is een, dat is een hè? Klopt. Ja. Uh, Estavest. Nou, dat is met Anton Gouds, met Jeroen van Vliet... en met de Erker. Mm -hmm. um, dan uh, de Nordenians... Een groep met tabla en gitaar, wat richting Shakhty... Tabla de, de, en gitaar. De Indiaanse kant ook veel meepakt. Uh -huh. Een, een nieuw, nieuwe groep, die heet OOOO. Dat is met Tony Roux, Kenzo, Kusuda. Dat is een moderne danser, dus ook een andere discipline. Yeah. En Ous, Biyuk Berber, was klaar net, Waar we juist heel erg nou ja, uh, vrijer improviseren. En ook doordat Kenzo die danser erbij zit... heb je ook te maken met een heel andere beleving... ook als speler uh -huh. van de ruimte en, en wat dat allemaal doet... Yeah. En, en daarnaast moet ik zeggen dat ik ook groot kamermuziek liefhebber. En vind ik het ook heerlijk om af en toe voor allerlei formaties. in meer de, de kamermuziekhoek muziek te schrijven. En, en oh, zelf schrijven? Dus niet het, het klassieke werken. niet je totem van Schubert of iets dergelijks. maar echt modern nieuw werk. Ja, ik moet zeggen. Uh, echt de klassieke muziek zelf spelen. Er zijn zoveel mensen die dat zoveel fantastischer doen dan mm -hmm. ik. Uh, dus dat doe ik eigenlijk niet. Ja. Maar ik mag graag. Ik hou heel erg van die klankwereld. mag graag schrijven voor de. Allerlei ensembles en groepen. Ja, ja. Um, ik, ik wil het zo duidelijk nog even hebben over jouw techniek. Want je gaat, uh, op jouw viool doe je heel andere dingen dan de meeste mensen. Dat wordt ook hier geprezen natuurlijk. Uh, maar, maar waarom die, die breedte? Want ik keek even in, op jouw site in de agenda. Daar word je gek van. Je moet elke dag ongeveer switchen naar weer een ander genre. Hoe gaat dat in het hoofd? Um, van geheel? Dat komt allemaal uit enthousiasme. Uh, af en toe denk ik wel. Goh, het zou handig zijn als ik zou focussen en, en iets meer door graven. En dat, dat probeer ik ook wel uh, bij periodes. Maar mijn, mijn interesse is echt zo breed. Er is zoveel mooie muziek en ook andere kunstvormen. Ja. Ik, ik, ik kan het gewoon niet laten. Soms tot mijn <laughs> eigen last zou ik bijna willen zeggen. Dat Ga zo door. En, is het uh, met de paplepel ingegoten? Kom je uit een familie met, met veel muzici bijvoorbeeld? Uh, zeker. Mijn neef, David Kwekzilber, is ook klarinet, uh, basklarinetist en een bandleider van een 27-koppige uh, zijn big band. en Zijn moeder zong. Uh, mijn vader is uh, bioloog. Maar zingt ook uh, bijzonder graag zijn hele leven al. Speelt gitaar. Ja. Op elk familiefeestje was altijd muziek uh, onmiskenbaar. Er werd meer gespeeld dan uh, gesproken, bij wijze van spreken. De, de verschillende bands heb je al genoemd. We, we hebben een cd klaarstaan van, uh, van Zep Voor. Dat is leuk, want die, die cd uh, of de track heet Paranoid Android. Dat is een nummer, dat kennen we van, uh, van Radiohead. Ja. Dat betekent dat jij Tom York een beetje hebt nagedaan. Hoe gaat dat dan? Nou, in dit geval hebben we als zap, als, als, als, als kwartet... We waren heel graag iets met Radiohead doen. Dat is ook weer zo'n brede interesse. Gewoon een popgroep met, met ongelooflijk goede songs... En dit uh, Paranoid heb ik gearrangeerd. Maar ieder van ons heeft gekeken naar zijn favoriete stukken. En is die gaan arrangeren voor dat project. Even aan een stukje luisteren. Op zich nog vrij braaf. Ik bedoel, Je hoort het tokkelen aan de, aan de snaren, uh, dat is wellicht anders dan. Maar, maar jij gebruikt zelf wel ook je, je klankkast, hè, begrijp ik? Soms wel. Tegenwoordig ben ik vaak wat voorzichtiger. En dan Want moet ik zeggen, dit, dit arrangement uh, uh, begint heel rustig. Af en toe is het uh, om, om later veel meer los te barsten. Dus af en toe, zeker in zo'n kwartetbezetting, kun je heel erg, doordat je heel erg in het begin spaart kun je later heel goed uitpakken. Dus dat, maar dat hoor je niet natuurlijk ja, niet. Maar, maar hij, ligt, hij ligt op tafel. Dus ja? ik wil van de gelegenheid graag gebruik maken. Wat, om, om je te vragen. Om, om iets, wat, wat, wat doe je met de klankkast bijvoorbeeld? Als je Stel, je bent je strijkstok vergeten. Als ik me, uh, nou ja, sowieso kan ik dan allerlei pizzicato-technieken. Misschien kan ik gewoon voor de spreekmicrofoon. Niet, yeah. Als ik hem een beetje omhoog hou, uh, yeah. horen. Is dat te doen? Ga ik daarvoor? Ja, dat kan best. Nu zit ik gewoon maar wat uh, voor me uit uh, uh -huh. te tokkelen. Maar ik bedoel, ik, ik kan dat doen. Maar ik kan ook, à, la, à la een gitaar, kan ik... Ja. Uh, er zijn allerlei technieken die, die je kan inzetten. Ook geïnspireerd soms door andere instrumenten. Ik ben ook dol op uh, blazers, zoals mijn, uh, even mijn favoriete de heer Jasper Blom daar. Dus... Ja, ja. Je, je zou het derde nummer ook meespelen, maar technisch kan het niet. Dus dat is heel, heel, heel uh, jammer. Maar wat, wat, wat zou je dan hebben gedaan? Dan zou ik zijn uh, ingevoegd, ik in, denk in een stuk van Jasper. Ja. En nou ja, goed, dat zijn, zijn keive muzikanten, dus dan zeg ik uiteraard ja. Uh... Ja, we gaan, het, we gaan kijken of het toch nog uh, te regelen is. Dat je toch meespeelt straks. Uh, uh, nog even een hele Nederlandse vraag. Je krijgt ook nog, behalve een uh, plastiek, mooi plastiek van Jan Walkers hè, voor die Boy Edgar prijs krijg je ook nog 12,500 euro. Ja. Uh, nou, dat dus... interesseert me eigenlijk niet echt, maar wat ga je ermee doen? Um... Ja, dat, dat, dat komt uh, ten goede van allerlei plannen. Ik, bedoel, je hebt, ik heb allerlei verschillende bands. Daarmee moeten weer opnames gemaakt worden. We gaan weer leuke promotietrailerfilmpjes bedenken. Uh, want in deze tijd, dat hoort erbij, moet je zo zichtbaar mogelijk zijn. Mm. Niet om, om te leuren met je product, maar je speelt graag met die groepen. Dus je, je moet het daar in die wereld laten zien. Geel.nl Um, ik, nou, ik, ik heb een, een website ook, ja. Ja, <laughs> Daar staan ze op, die filmpjes. Ik heb gekeken. Die ziet er leuk uit. Ja. Dankjewel. Heel veel plezier. Alvast op 9 juni. in het BIMHuis bij de uitreiking van de Boy Airco Prijs. En uh, je bent, even kijken. Uh, op 15 maart met de Bente Noordenians in de Rode Bioscoop in uh, Amsterdam. En uh, Estafest morgen in Pol's Place in Forjes in Berg op zomer. En opium is het straks weer. Tot zo. Opium. Avro. Over enkele minuten... Meren wij af in de veerhaven van Tessel. Vroege vogels vaart deze week naar Tessel. Want we hebben heel leuk nieuws dat iets te maken heeft met deze stem. Kijk eens aan die VSBG. Dat moet gered worden. Kijk, de natuur is natuurlijk prachtig, schitterend. Maar natuurlijk ook stroomvervelend. Huh? Dat is natuurlijk Jan Wolkers uit ons archief. We praten met Karina Wolkers over. Dat nieuws hoort u. Morgenochtend van 8 tot 10. Met natuurlijk ook nog heel veel andere maart, natuur. Kiewieten.